6 uur, het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Zeker 20 doden bij aanslag Irak. Verdacht een treinbrand weer vrij. en milde griepepidemie in het land. Bij een zelfmoordaanslag in de Iraakse stad Moussaïb zijn zeker 20 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. De stad ligt 60 kilometer ten zuiden van Bagdad. De aanslag was op het moment dat er veel Sjaïtische pelgrims in de stad waren... die op de terugweg waren van de heilige stad Kerbala. Aanslagen op Sjaïtische religieuze feesten komen vaker voor in Irak. Ze worden meestal gepleegd door soenieten... die onder oud dictator Saddam Hussein aan de macht waren. In supersnel rechtszaken in Utrecht en Den Haag... heeft de rechter opnieuw in de meeste gevallen mildere straffen opgelegd... dan het Openbaar Ministerie had geëist. Alleen in Rotterdam, waar vandaag twee zaken waren... werden de eisen van het OM overgenomen. De politievakbond ACP is kritisch over de lagere straffen die zijn opgelegd. Volgens de bond moesten agenten rennen voor hun leven. Als daar dan weinig aan gedaan wordt, ondanks de stoere taal van de minister... dan ben je daar zeer teleurgesteld over, zegt vicevoorzitter van de Pal van de Bond. Het Openbaar Ministerie ging vanochtend in beroep tegen de uitspraken... in vier supersnelrechtszaken gisteren in Den Haag. Een 43-jarige Angel van de afdeling Haarlem is veroordeeld tot acht jaar cel voor het plegen van een aanslag met een handgranaat. Die was in april met ijzerdraad vastgemaakt onder een auto en ontplofte toen de auto wegreed. De bestuurder overleefde de aanslag. De man had ruzie met de Health Angel... omdat hij eerder een relatie had met zijn vriendin. Het beoogde slachtoffer had de Helzengel alles een kopstoot gegeven en een paar keer zijn ruiten ingegooid. Het is nog niet bekend of het OM in beroep gaat tegen de straf van acht jaar. Justitie had tien jaar geëist. De vrouw die is aangehouden in verband met het doodsteken van een meisje in IJsselstein... is inderdaad de moeder van het meisje, heeft de politie bekendgemaakt. Waarschijnlijk waren er problemen binnen het gezin, zegt de politie. Gistermiddag vonden agenten in een huis in IJsselstein een zwaargewond meisje van 16. Ze was niet meer aanspreekbaar. Korte tijd later overleed ze. De 42-jarige moeder is direct aangehouden. Buurbewoners hadden gezegd dat het meisje van Marokkaanse afkomst is en dat er sprake is van eergerelateerd geweld. De politie en de gemeente doen daar geen uitspraken over. De drie mannen die gisteren zijn opgepakt na de treinbrand tussen Breukelen en Apeldoorn zijn vrijgelaten. Medepassagiers hadden tegen de politie gezegd dat de drie mannen van 22 en 23 vuurwerk hadden afgestoken in de trein. Hiervoor bleek geen bewijs te zijn. Gisteren ontstond er brand in de intercity van Utrecht naar Schiphol. 90 passagiers konden met hulp van het NS-personeel de trein veilig verlaten. Wat de oorzaak is van de brand is nog een raadsel. Een peuter van 16 maanden is in Amsterdam in oktober op de intensive care beland... nadat hij van de cocaïne van zijn moeder had gesnoept. Het kind was alleen thuis. Hulpverleners troffen de peuter stuiptrekkend aan... en ook kwam er schuim en bloed uit de, uit de mond van het kind. In de woning van de vrouw van 22 werd een drugslaboratorium gevonden. Ze moet volgende week voor de rechter verschijnen. Met de peuter gaat het inmiddels weer goed. Het kind is onder toezicht van bureau jeugdzorg geplaatst. De politie in de Noorse hoofdstad Oslo beschikt sinds gisteren over eigen reddingshelikopters. De toestellen moeten bij rampen dag- en nachthulp kunnen bieden. Die hulp ontbrak toen de Noorse terrorist Anders Breivik anderhalf jaar geleden... 69 jongeren op het eiland Utoja vermoorden. Pas na een uur kwam de politie in een overvolle boot op het eiland aan. Noorse politici beloofden onmiddellijk nieuw, nieuwe helikopters... maar het duurde tot gisteren voordat het zover was. De selectie en opleiding van de bemanning van de helikopters... bleken moeilijker gedacht dan gedacht, zei de leider van de speciale politie-eenheid... in de Noorse krant Aftenposten. In Nederland is sprake van een milde griepepidemie... Vorige week waren 61 op de 100.000 mensen ziek door griep... meldt het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg. Vooral kinderen tot vier jaar zijn ziek. Kerst en oud en nieuw zijn volgens het instituut ideale omstandigheden... voor virussen om zich te verspreiden, omdat er veel mensen bij elkaar waren. De man die tijdens de Olympische Spelen vlak voor de start van de 100 meter... een bierfles naar de latere winnaar Usain Bolt gooide... moet zich voor de rechter verantwoorden. De fles raakte niemand, maar het incident baarde opzien... omdat de Nederlandse judoka Edith Bos, die naast de man stond, hem een klap gaf. Bos werd er op slag wereldberoemd mee. Ze heeft meegewerkt aan het vooronderzoek naar de zaak. De 34-jarige verdachte wordt verstoring van de openbare orde ten laste gelegd. Hij zegt dat hij op het moment van het incident in de war was. Het weer. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en wat regen. De minimumtemperatuur ligt rond een graad of negen. Morgen verandert er weinig en is er net als vandaag kans op een beetje motregen. De maximumtemperatuur komt uit rond 10 graden. In het weekend overwegend droog en maxima dan een graad of 9. ANWB-verkeersinformatie. Veel files staan er niet. Maar de files die er wel staan, staan vooral rond Amsterdam en Rotterdam. En ook rond Utrecht een paar wat kortere files. Op de A10 Zuid richting Den Haag loopt het nu vast voorknopend de Nieuwe Meer. 5 kilometer, een van de langste files. Net zoals die op de A20 vanuit Gouda bij het Nieuwe Kerk de IJssel. 4 kilometer. De N302, de dijk Enkhuizen Lelystad, is in beide richtingen dicht bij Lelystad. Dat komt door een technische storing aan de brug bij de Houtripsluizen.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 7 over 6, goedenavond. Het Openbaar Ministerie is ontevreden met de straffen tijdens de supersnelrechtzittingen van gisteren en ook van vandaag. En gaat in de meeste gevallen in hoger beroep. De politievakbond ACP trekt een verdergaande conclusie. Stop met het supersnelrecht. Straks een reactie van de rechtbank in Den Haag. We beginnen met nieuwe ontwikkelingen rond het vermeende dopinggebruik binnen de Rabobank wielerploeg. Gio Lippens, Goedenavond. goedenavond. Wat zijn die nieuwe ontwikkelingen? Uh, nieuwe ontwikkelingen zijn dat wij bij de NOS weer hebben gesproken met een uh, getuige uh, uit de voormalige Rabobankploeg. Die uh, verteld heeft dat er ook in de jaren voor 1999, dat was dat verhaal van die eerste getuige rond de kerstdagen die we hebben gebracht, uh, dat er uh, sprake was van uh, structureel dopinggebruik binnen de ploeg. En deze getuige bevestigt ook dat er uh, binnen de ploeg uh, vrijuit werd gepraat over doping. En hoe ver verschilt dat van die eerdere uh, verklaringen van, van deze anonieme getuigen? Zijn er nieuwe, nieuwe feiten boven water gekomen in dat hele verhaal? Nou, wat vooral interessant is, is uh, de periode. Want uh, door de uh, vorige getuigen die we hebben opgevoerd, uh, werd gezegd... het is eigenlijk pas in 1999 begonnen, na een heel slecht verlopen tour de Frans. Toen is er binnen de ploeg afgesproken, zo kan het niet langer, er moet uh, iets gebeuren... Om de prestaties te verbeteren. Vandaar dat er toen naar doping zou zijn gegrepen. Maar ja, dit verhaal toch wel over de periode daarvoor. En er worden andere namen ook genoemd. Onder andere de naam van Luttenberger, de Oostenrijker. Die jarenlang voor de Rabobank ploeg heeft gereden. Peter Luttenberger. En er wordt zelfs een concreet voorbeeld gegeven van de renner. die samen met Luttenberger op de kamer sliep die even naar de wc moest, maar de badkamer niet opkom, omdat de uh, daar bezig was. En uiteindelijk heeft hij toch de deur open gedaan. En toen bleek dat de uh, met een uh, centrifuge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 Ja, die vallen allebei weer opnieuw. Uh, nou ja, we weten natuurlijk dat Michael Bogert de afgelopen tijd behoorlijk onder vuur ligt. Dat er van verschillende kanten wordt gezegd dat hij alles heeft geweten van dopinggebruik binnen Rabobank. En uh, ja, nou ja, wat Bogert inmiddels ook al gezegd heeft van hij wil niet bij de getuigenis komen op dit moment. Omdat hij niet als kop van Jut wil dienen. Omdat hij natuurlijk de meest prominente Nederlandse renner is uit die periode. En uh, vandaar dat Bogert op dit moment niet in het openbaar daarover wil praten. Het is natuurlijk altijd lastig dat je de verklaringen hebt van twee anonieme mensen. Twee anonieme renners binnen de rabo ploeg. In hoeverre, kun je een tipje van de sluier oplichten dat dit inderdaad materiaal is... wat je kunt checken, wat gewoon keihard bewijsmateriaal is... over wat er gebeurde in deze ploeg in die jaren? Nee, dat is jammer om dat te moeten zeggen. Maar dat kan niet vanwege de geheimhouding van deze getuigen feit dat deze getuigen per se anoniem willen blijven. Uh, nee, je kunt pas echt met bewijzen komen uh, op het moment dat je mensen sprekend kunt opvoeren uh, voor een camera, voor een microfoon. En dat ze inderdaad zelf hun verhaal doen. Nou moet ik eerlijk zeggen dat wij wel het vermoeden hebben dat dat moment wel steeds dichterbij komt. Het moment waarop uh, mensen uit die ploeg uiteindelijk ook echt in het openbaar zullen gaan verklaren... wat er toen allemaal gebeurd is. Ja, en dan, dan valt het allemaal te checken. Ja, en heb je dan ook het idee dat de ploegleiding zelf uit die tijd uh, schoon schip wil maken... en uit zichzelf onder druk van dit soort verklaringen het ware verhaal... of althans het verhaal wat deze mensen vertellen naar buiten zullen brengen? Van de ploegleiding heb ik dat idee op dit moment uh, niet echt. Uh, ik denk niet dat de ploegleiding ermee naar buiten zal willen komen. Uh, ik heb wel het idee dat er renners zijn binnen die ploeg... Die uh, hopelijk, mogelijk binnenkort dan met een verklaring zullen komen. En dan ook echt een checkbare verklaring. Een verklaring in ieder geval waarvan iedereen uh, kan weten van wie die verklaring vandaan komt. In ieder geval een tweede verklaring van een oud renner van Rabobank tegen de NOS. Het uh, hele verhaal met al die voorbeelden van Gio Lip is juist gemeld op onze website nos.nl. Gio, dankjewel. Het Openbaar ministerie is niet tevreden met de straffen tijdens de supersnelrechtzittingen van gisteren. De politievakbond ACP gaat zelfs een stap verder. Die wil dat er een eind komt aan het supersnelrecht. Nou, vandaag waren er supersnelrechtzittingen. Dat was in Utrecht, in Den Haag en Rotterdam. Gisteren viel op dat de rechter in Den Haag lagere straffen dan het openbaar ministerie had geëist. Uh, Eliana van Rens, persrechter van de Rechtbank Den Haag, goedenavond. Goedenavond. En hoe was dat vandaag? Vandaag was het, um, als ik me goed herinner, één vrijspraak en drie veroordelingen. Nee, en twee veroordelingen en één zaak is aangehouden voor nader onderzoek. En de veroordelingen, waren daarbij de straffen even hoog als de eis van het Openbaar Ministerie? De straffen lagen dichter bij de eis van het Openbaar Ministerie dan gisteren. Maar het waren ook hele andere zaken, moet ik er eerlijk gezegd bij zeggen. Maar niet overeenkomstig de, overeenkomst, de eis? Niet over geen is, nee, slagen is ja. lager. Ja. Kunt u aangeven waarom in, in, in al deze gevallen verschil zit... in de straf die de daders krijgen en de straf die het Openbaar Ministerie had geëist? Ik kan niks zeggen over de straf die het op maar meer zee eist. Eh, wat de rechter oplegt is een straf die hij passend vindt. Kijkend naar de situatie, ook rekening houdend met de oud- en nieuw. Rekening houdend met het feit dat het gaat om politieambtenaren die eh, bedreigd worden of die een klap krijgen. En rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van verdachten, onder het strafblad. Ja. En dat alles bij elkaar afwegend, levert de, het vonnis op wat er is geweest. Maar kunt u dan nou aangeven waarom dat vonnis lager is dan de eis die wordt gesteld door het Openbaar Ministerie? Dat ik al zei, de rechter heeft een eigen verantwoordelijkheid. We moet uiteindelijk alles tegen elkaar afwegen. Niet alleen wat het openbaar ministerie eist, maar ook wat de raadsman namens verdachte naar voren brengt. En alles afwegend is de straf die opgelegd wordt, de straf die de rechter passend vindt. Ja, maar als je kijkt naar de verschillende steden, dan zie je alleen dat in Rotterdam uh, de eis is overgenomen van het OM. Is u ook opgevallen, of is in de rechtbank opgevallen, dat uh, er misschien wel sprake is van een patroon... dat de, de, de vonnissen lager zijn dan de eisen die het OM heeft gesteld de afgelopen dagen? Daar kan ik u niks over zeggen, dat weet ik niet. Maar in Den Haag is dat in ieder geval wat het geval? Wat zegt u? In Den Haag is dat dus heel duidelijk het geval geweest. In het Haag is geen zister uh, laag gevallen, maar zoals ik al zei, het zijn hele verschillende zaken die worden voorgelegd. En de zaak wordt steeds door de rechter op zijn eigen merites bekeken. En vandaag zijn de eisen uh, meer in de richting van het vonnis geweest... omdat het ook andere zaken waren. Ja, nou spraken we eerder deze uitzending... met de woordvoerder van de politievakbond ACP. Hij is eigenlijk heel boos. Hij zegt, we voelen ons een beetje in de steek gelaten als agenten uh, uh, uh, uh, zien... dat uiteindelijk uh, uh, dit soort geweld tegen hen als hulpverlener uh, resulteert... in een hele Hele, hele, hele laag straf in hun optiek? Ik vind het heel jammer dat dat uh, zo ervaren wordt. Want um, zo liggen, wat mij betreft, denk ik niet. En wat ik met name jammer vind, is dat er nu allerlei discussie is over, laten we eerlijk zijn, drie uitspraken. In uh, een supersnelrechtszitting die niet van vandaag is, maar die al van uh, gisteren en eergisteren is, die wekelijks plaatsvindt in Den Haag en waar wekelijks straf worden opgelegd, ook regelmatig conform de ESJ-justitie. Dus het verbaast mij dat er nu in de lading van drie uitspraken zo'n commotie is. En ik begrijp zelfs dat de discussie is of het supersnelrecht niet, niet, niet moet worden afgeschaft. Dat is wat de politiebond eigenlijk... uh, uh, oproept. Uh, schaf het me af, maar af ja, dat supersnelrecht op basis van onze ervaring... Nou ja, dat bevreemd mij bijzonder, want zoals ik al zei, het is niet van vandaag. Het is niet alleen met oud en nieuw. Het is al jaren dit soort recht, eh, ook door de week heen. En ik denk dat het op zichzelf een hele goede manier is om mensen die iets verkeerd doen, heel snel op te laten horen wat ze voor straf krijgen. Um, de, de politievakbond uh, voelt zich enigszins in de steek gelaten. Als ze ook kijken naar uh, wat bijvoorbeeld de minister van Justitie heeft geroepen: rechters straf zwaarder. En dat zien ze dan niet ingelost. Nogmaals, het verbaast mij dat we deze discussie voeren over drie uitspraken waar er het hele Ja, nou, het is door niet alleen uitspraken drie, drie uitspraken natuurlijk. Het zijn natuurlijk door de uitspraken die zijn gedaan in Utrecht um, en, en in andere steden waar snelrechtszittingen zijn, zijn geweest. En ik begrijp, u spreekt natuurlijk namens Den Haag, maar het gaat om ja. meer dan wat ja. er alleen in Den Haag is gebeurd. Wat verbaast ja, u dat ik dan kan nog ik kan nee, nogmaals ook dan praten we over vijf, zes, zeven zaken. Op een, uh, in, in een jaar waren er honderden, nou nog meer dan zeg maar, duizend zaken worden uitgewezen. En waar wel degelijk rekening wordt gehouden met het feit als er geweld plaatsvindt tegen politieagenten. Dus nogmaals, gaat... ik vind de discussie op het moment... Ik, doel, ik kan me voorstellen dat de politie zegt, vinden, we voelen ons... Uh, ja, misschien zijn we er echt wel in de steek gelaten. kan me eens bij voorstellen. Dat, maar kunt nogmaals... zich, dat kunt u zich voorstellen dus? Nou ja, dat zou ik zeggen. Dat, niet dat ik dat juist vind, maar dat, dat roepen in deze discussie. Maar ik verbaas me over de hele discussie die nu gevoerd wordt. Waarbij bij zelfs een heel instituut, een procedure van supersnelrecht... op de schop genomen wordt. En men ineens vindt dat dat niet meer kan. Dat verbaast mij. Ik geloof niet dat die discussie uh, weggaat, mevrouw Van Rens. Goed. In ieder geval, dank u voor deze toelichting. Persrechter okay. van de rechtbank in Den Haag. Dag. Feyenoord staat vierde in de eredivisie. De nieuwjaarsreceptie van de ploeg was vast een feestje. Zodra ik krijgt u dat feestelijke verslag. Wijnand Zwaan bij ben je sprak, er was geen sprake van echte uh, avondspits. Uh, ja. Is dat nog steeds zo? Dat is nog steeds zo, Tim. Uh, in ieder geval goed nieuws uit Flevoland, want de dijk Enkhuizen Lelystad is weer open. Er was een technische storing bij de brug bij Lelystad, bij de Houtripsluizen. Maar de brug is weer naar beneden, het verkeer rijdt daar weer. Op de A10 Zuid is het nu wel wat drukker richting Den Haag. En er is een ongeluk gebeurd op de A20, Gouda daar richting Rotterdam. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel vijf kilometer filep, de rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Tim Weet u nog, bijna hadden we hem een elf stedentocht vorig jaar. Bijna, want op het laatste moment moest hij worden afgeblazen. En dat kwam vooral door het riviertje De Lutz, bij Balk. Daar stroomde het water te snel... en konden de vrijwilligers het door de harde wind niet bijhouden met vegen. Ze hebben er iets op bedacht in Balk, een amfibieveger. Trudy van Rijswijk kreeg een demonstratie. Komt u maar. Heb je ooit zoiets gezien? Het is wel een mooi apparaat. Ja. Het is een, een klein karretje op zes kleine wielen. En dan zit er een grote schuifel voor. En erachter hangt nog een veger. En deze rivier die strooide de laatste keer behoorlijk goed in het eten. Inderdaad. Ja, je ziet wel. Het is tamelijk smal. Een lijntje verderop is hij nog smaller.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 En u had de pest in natuurlijk. Nou, wij hadden goed gesmoren Ja, dat kun je rustig stellen. Want uh, ja, we wilden zo graag. En we hadden met hele, heel veel vrijwilligers... hadden we eindelijk de sneeuw eraf. Dus nu moest het gaan gebeuren. Nu moesten we gaan, moesten het ijs aan gaan bakken. En, uh, en als je dan ziet dat we minder ijs krijgen... in plaats van meer ijs... ja, dan denk je bijzelf jezelf: verdomme, waar zijn we mee bezig? Ja, dat was wat, hè? Ja. We hadden ons er zo op verheugd. Nou, en anders wij wel natuurlijk, hè. Ja. Ik denk dat heel Nederland zich op had uh, verheugd. Maar ja, wij, uh, wij als Vriezen, dat was wel eens gezegd... Nou ja, jullie zijn diep Vriezen, dus jullie hebben daar niet zoveel uh, behoefte aan. Dat is alleen maar de rest van Nederland die in uh, steeds steden tocht wil. Nee. Maar zo, is, zo nee. is dat niet, hoor. Nee. Iedereen, en ook wij, willen dat natuurlijk heel, heel erg graag. Maar waarom is dat ding handiger dan?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 Al dus Auke Hielkema, de ijsmeester, assistent, Rayonhoofd... daarbij balk bij Riviertje de Luts. Even kijken, wat hebben we nou nog weer nodig? Um, lage temperaturen. Ja, laat maar vriezen. Detail natuurlijk. without a face, Billy Idol, 1984. Een uur geleden hoorden we de niet zo optimistische stemming... op de nieuwjaarsreceptie van AZ. Logisch, in maar staan ze twaalfde, dus zo halverwege de competitie. Bij Feyenoord was dat anders. De club werd vorig jaar tweede en staat nu vierde. Op de receptie werd niet alleen teruggekeken, maar ook vooruitgeblikt. Graag heb ik, dan u, oh, heb ik dan ook met u het glas op een jaar wat achter ons ligt... wat heel mooi was, maar nog veel meer op de fraaie toekomst hier lond. Op uw en ieders gezondheid. Het is handjes schudden, beste wensen doen en natuurlijk terugblikken op een mooi jaar voor Feyenoord. Natuurlijk wat betreft de prestaties van de A-selectie, Ronald Koeman. Als je een grote zak met geld hebt, dan, dan kun je meer besteden. Kun je uiteindelijk ook soms betere spelers halen. Het lukt niet altijd. Nou ja, bij Feyenoord moest het anders. Het moest meer door de financiële onmogelijkheden moesten we meer de jeugd gaan inpassen en, en gelukkig was daar talent. En het blijkt ook wel dat uh, die ontwikkeling hebben we ingezet en uh, ja dat gaat nog steeds door. Maar directeur Erik Gudde heeft ook al kunnen constateren dat zijn club er financieel goed voor staat. Hoe goed precies? Uh, zwarte cijfers gedraaid dit jaar, 6,5 miljoen. En uh, daarnaast hebben we de schuldenpositie natuurlijk afgebouwd van 43 naar 11. En het eigen vermogen uh, van min 35 naar min uh, naar 9. Dus ja, dat is in vergelijking met twee jaar geleden... Ja, is dat wel een, een enorme sprong voorwaarts? Beste wensen, beste wensen. Ja, die beste wensen gaan dan natuurlijk om het nieuwe jaar. Want wat gaat dat brengen? Zullen er bijvoorbeeld spelers vertrekken? Want dat krijg je toch na die successen? Nou, dat is geen vrees. Uh, alleen uh, wat je hoopt is dat spelers die stap eventueel maken. Als ze er ook echt aan toe zijn. En ik vind, uh, als je het over de jongeren binnen Feyenoord hebt. En je hebt het over Bruno, Martins Indi, of Stefan de Vrij of Klaasie. Nou, die vind ik nog niet klaar voor het buitenland, uh, die zou ik uh, anderhalf jaar minstens nog aanrijden, aanraden om uh, bij Feyenoord te spelen. Ja, Dan heb je het over de jonkies die zijn doorgebroken, maar hoe zit het dan met de grote blikvanger, de man van de vele doelpunten, Pelle, die op huurbasis in Rotterdam speelt. Hij is eigenlijk Van Parma, technisch directeur, Martin van Geel. We weten in ieder geval één ding, zeker dat hij tot 1 juli 2013 bij ons is en, uh, en we gaan kijken uh, of we daar nog uh, wat kunnen verlengen, maar ik kan daar niet te veel over zeggen. Nee, precies, want bent u daar nu al over in gesprek met Parma? Ik kan daar niet te veel over zeggen. En mochten er dan spelers vertrekken, wetende dat Feyenoord te financieel goed opstaat, zijn er dan weer extra middelen beschikbaar? Erik Gudde. Ja, ik zal dadelijk ook een passage uh, aangeven waarin ik zeg met alle voorzorgen en allerlei mits en maar en randvoorwaarden dat de dat enige uh, investeringscapaciteit daar is. Ik hoor een hoop slagen om de armen. Nee, maar dat is ook zo. Uh, kijk, de financiële positie. Zwarte cijfers draaien, liquiditeitspositie, dat zijn, dat zijn heilige pijlers. Ja. Daar wijken we niet vanaf. En dan is er nog één aspect dat Erik Gudde moet aanhalen in zijn speech. Een heikel thema. Het nieuwe stadion. De directie van Feyenoord en de directie van de Kuip zijn er wel over eens. Dat nieuwe stadion moet er komen. Ook al morrelt het legioen vanwege de gevoelens van sentiment. Natuurlijk is dit stadion noodzakelijk om als club te groeien. En om de paar weken en onder de twee weken tenminste 63.000 mensen... Het genot te geven van een prachtige mooie wedstrijd. incidenteel van concerten en andere wedstrijden en andere evenementen. Maar dit kan ook de centrale plaats op Zuid, die belangrijke plek in Rotterdam worden. Waarin talloze, heel hard noodzakelijke maatschappelijke activiteiten hun weg kunnen vinden. Zonder overdrijving durf ik daarom ook te stellen dat een nieuw stadion niet alleen de droom van elke Feyenoorder zou moeten zijn. Maar ook van elke sociaal goed geaarde Rotterdammer het hart voor zijn stad. Dat was Erik Gudde, de Feyenoord-directeur... over dat nieuwe stadion dat er moet komen. Zo benadrukte hij nog maar eens op de nieuwjaarsreceptie. Verslaggever Edwin Cornelis was daar in Rotterdam. En daar lag eigenlijk een heerlijk, figuurlijk... maar ook letterlijk bruggetje om van Rotterdam naar Capelle te gaan. even het water over om naar Joost te gaan, Eerdmans te gaan... voor avondspits van WNL. Maar wat gebeurt er? Wie komt hier gewoon de studio binnenlopen in hilversum Ulla. Ja, Tim, goedenavond. Ja, Joost is er uh, vanavond niet, dus ik mag het uh, doen. En wat ga je doen? En, uh, vuurwerk. Jullie hebben het al uitgebreid over gehad. Althans vuurwerk, voornamelijk om uh, al het uh, tuig wat heeft gereld tijdens oud en nieuw. Uh, en die milde straf hè, die ze hebben gehad, die jullie hebben in de uitzending uitgebreid de aandacht aan besteed. Daar ga ik nog even mee door, want wat mij betreft zijn die lage straffen een vrij brief om te gaan rellen... en geweld te gebruiken tegen onze ordehandhavers. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn. Het OM gaat gelukkig in hoger beroep en wat mij betreft moeten de rechters wachten worden geschud. Ze moeten harder en strenger gaan straffen, zeker tegen al die daders die rondom auto nieuw uh, ja hebben hebben gereld. U kunt erover meepraten, want bent u het met me eens dat rechters moeten wakker worden en harder en strenger moeten straffen, of bent u het oneens? U kunt twitteren hashtag #eens hashtag #oneens hashtag #wnl of natuurlijk bellen 0800 1121 0800 1121 en ik praat zo graag met u in avondspits na het journaal van half zeven. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus en dus besparen. Vraag uw tankpas direct aan via www.mkbbrandstof.nl of bel nu 0800-6110. We nemen u vanavond in reporter opnieuw mee in de Boeings van Ryanair. Nee, nee, nee, nee, nee. De wereld achter uw goedkope ticket. Meer nieuws en achtergronden over de praktijken van een Ierse prijsvechter. In de reporter vanavond om kwart over negen op Nederland 2. Radio 1, het NOS journaal.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 De man had ruzie met de engel omdat hij hier een relatie had met zijn vriendin. Dat waren de hoofdpunten. Het weer met Gerrit. Ja, in het noorden en westen waren vandaag een paar opklaringen... maar vanavond wordt het overal weer bewolkt. En ook gaat het vanuit het westen weer af en toe regenen of motregenen. Vannacht blijft het zo. De temperatuur daalt nauwelijks... en blijft steken op 7 tot 9 graden. Aan zee staat een vrij krachtige westenwind... En morgen is het opnieuw een dag met veel bewolking. Wel is het dan op de meeste plaatsen droog. Landinwaarts misschien een beetje motregen. En ook is het zacht met een maximumtemperatuur van een graad of 10. Op veel plaatsen is het morgen nevelig. De wind waait morgen uit het westen is matig. Aan zee vrij krachtig, windkracht 5. En na morgen blijft het droog. Pas vanaf maandag neemt de kans op regen weer iets toe. De temperaturen blijven hoog met een graad of 10 overdag. En zo'n 5 graden in de nacht. ANW-verkeersinformatie. Er staan vrijwel geen files. Er zijn nu wel problemen op de A10 West naar Zaanstad na een ongeluk. staat voor de Koenten 04 kilometer file. En de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Utrecht Noord 2 kilometer. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Kamran Oula. Rechters wordt wakker, straf uit en nieuw daders harder. Uw opinie telt tot 7 uur in deze avondspits. Wel WNO 0800 1121. Ja, het was een absolute wanvertoning gisteren en ook vandaag weer in de rechtbank. Rechters strooiden met nieuwjaarscadeautjes aan relschoppers. De lieden die rond Oud en Nieuw agenten sloegen, feestfeeders knock-out sloegen en voor andere misdrijven werden opgepakt, mochten na een nachtje brommen weer lekker naar huis. En dat terwijl het Openbaar Ministerie zich aan haar woord hield door zwaardere straffen te eisen dan normaal. Oud en Nieuw is geen normale aangaansavond, maar een bijzonder feest. En wanneer je die vreugde verstoort, moet dat terug te zijn in je straf. Bovendien mag geweld tegen publiek gezagdragen wat mij betreft nooit worden beloond met slechts één dagje cel. Zeker niet tijdens Oud en Nieuw. De hoogste baas van het OM, Herman Bolhaar, kondigde vandaag aan dat ze in beroep gaan tegen al die lage straffen. En ik juich dat ontzettend toe. Wat mij betreft moeten de rechters wakker worden. en het oud en nieuw tuig streng en hard straffen. Bel WNO, 0800 1121. Nou, nogmaals, goedenavond. U luistert naar Avondspits op Radio 1 van Omroep WNL. Um, u kunt natuurlijk ook bellen, maar u kan ook twitteren. Hashtag eens, hashtag oneens, hashtag WNL. Want wat vindt u ervan? Rechters wordt wakker, straf uit de nieuw, daders strenger. Dat is wat ik zeg en ik ga zo meteen onder andere over praten met advocaat Mark Turlings En ik ga het ook hebben met uh, middelbaar en hoger politiepersoneel, de vakbond daarvan althans. Ik ben ook benieuwd wat zij vinden, maar u mag meepraten 0800-1121. 0801121 En dat heeft ook. Dat heeft ook Marien Konders gedraaid. Goedenavond. Bent u met me eens? Ja. Oh ja, goedenavond. Ik spreek met Marien Konders. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Uh, uh, ja. Ik zat gisteren bijvoorbeeld het journaal te kijken. Ja. En dan denk je. En hoor je zo'n verslaggever zeggen... ja, de rechter heeft dan rekening gehouden met de verdachte... want ja, anders dan raakt hij misschien zijn baan kwijt. Ja, dan denk ik, Ja, dat zijn dan de consequenties... als je zo, zo tegen een politieer gaat doen. Ja, Precies, hoe, hoe kan dat rekenen? zijn? Wat, wat, wat, wat, wat, wat denkt u? Hoe kan het zijn dat uh, rechters dit soort dingen zeggen? Ja, als jij het weet, dan weet ik het ook. Ja. Ik snap er helemaal niks van. Nee. nee. nee. Nou, nee. Marien Koenders, uh, dankjewel. Misschien weet uh, de volgende bellet wel. Dat is uh, Leon van Duren uit Limburg. U bent het uh, met me eens ook, hè? Ik ben het volledig met je eens. Naar mijn gevoel is de rechtelijke macht volledig incompetent. Ik denk dan aan vrouwen in justitia. Er is een vrouw met een blinddoek voor. En deze mensen zijn eigenlijk niet uh, voor hun taak uh, opgewassen. Ja. Ik denk dat je een minimumstraf moet invoeren van minimaal 1500 euro. Mijn part zonder tussenkomst van een rechter. Precies. het tegendeel mij dat jij uh, schade heb of geen schade heb brokkend. En ik zou als overheid vuurwerk verbieden. En ja, je moet daar helemaal niet lang over praten. Het is gewoon een zonde. Meneer Van, van Duren, u punt is helemaal helder. Dank u wel voor het bellen. U zegt u bent met me eens en is vindt de rechterlijke macht totaal incapabel. Uh, eens even kijken of we ook mensen bellen die met me oneens zijn. Um, Jan van der Jacht, goedenavond, uit Ierseke. Goedenavond, ik spreek Jan van der Jacht uit Ierseke. Dat zei ik net inderdaad. Uh, ik had eigenlijk de vraag... Uh, als de rechter zijn eigen situaties zou zetten en de benadeelde... zou hij dan ook dat recht spreken. Maar wat, wat vindt u dan dat de rechter zich moet inleven in de dader? En de dader, nee, in de, in de benadeelde. In, de benade, in het slachtoffer? In het slachtoffer. Dus u bent het eigenlijk met mij eens? Ja, ik ben het met u eens dat er veel zwaarder gestraft moet worden. Maar ja. ik vraag eigenlijk mijn eigen af... als de rechter zich in de benadeelde... Positie zou zijn, zou hij dan ook die rechterstraf geven? Ja, nou meneer Van der Jacht, dat, dat weten we niet. En dat kunnen we alleen maar aan de rechter zelf vragen. Dank in ieder geval uh, voor het bellen. Ik ga even kijken wat er op Twitter allemaal gebeurt. Denny van Gogh die zegt helemaal mee eens. Maar heb werkelijk geen enkel idee wat de rechters beweegt om zulke lage straffen op te leggen. Hashtag WNL. En Jan-Willem Boazaven die zegt... Hashtag oneens. Strenge straffen schrikt relschoppers niet af. Huisverbod voor veelplegers tijdens, tijdens Oud en Nieuw is uh, veel effectiever. En Gert Gering twittert ook. Hij zegt gelukkig nog onafhankelijke rechters. Oud en Nieuw is als elke andere avond. Agressie blijft agressie. Dus dat is duidelijk iemand die niet met mij eens is. Ik ga zo meteen praten met advocaat Mark Teurlings. Maar eerst nog Martijn Lutke Meijer uit Helmond. Goedenavond. Ja, ik ben het niet mee al eens. Ik denk dat de oplossing erin zit dat uh, nieuwe regels moeten komen dat je voor 12 uur, uh, voor de jaarwisseling 12 uur geen vuurwerk mag afsteken. Wij komen net uit, uh, vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit Tsjechië, vanuit het appartement ja. van mijn vriendin uit ja. uh, Brussel. Mm -hmm. En daar hebben ze tien keer zo heftige vuurwerk als in Nederland. En daar nu zijn netjes allemaal om Maar hoe of kunt u dan, dan, meneer Lutke hoe kunt u dan zeggen dat er milder moet worden gestraft? Wat goed is dat er zo, zo licht wordt gestraft. Het probleem is toch gewoon dat mensen vuurwerk bijvoorbeeld naar agenten gooien. Dat kan toch nooit? Nee, nee, dat moet toch niet kunnen. Nee. Maar ook het maar probleem is met honden. Wij hebben een hond. Die wordt helemaal gek van in, als, als wij met die hond in Nederland ja. blijven. Maar helder. Vrouwen. helemaal gek. gek. Ma Martijn, ja, Lutke ja. uit Helmond, ik hoor het. U bent er nog steeds boos om. Dank voor het bellen. U kunt blijven bellen. 0800 1121 Of natuurlijk twitteren. Hashtag eens. Hashtag oneens. Hashtag VNL. Aan de lijn advocaat Mark Terlings. Mark, goedenavond. Ja, goedenavond, Kameran. Eh... Um, in eerste instantie, rechters wordt wakker, zeg ik. Straf ja. um, oud en daders strenger. Want het is, uh, het is geen nacht als alle anderen. Uh, ben je daar eigenlijk mee eens? Nou, uh, ik kan me met elkaar vaker gesproken en over het algemeen kan ik het met je eens zijn, maar ja. ik moet je deze keer wat teleurstellen, ik ben er niet helemaal met je eens. Maar nou, dat heeft een, heeft een reden. Um, uh, het is wat makkelijk voor iedereen om te zeggen belachelijke rechters, slechte rechters. We hebben in Nederland helemaal geen slechte rechters, we hebben over het algemeen vrij goede rechters. En wat mensen vergeten is dat er een dossier wordt gevormd waarbij wij niet precies weten wat daarin staat. Mm -hmm. En dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja als je een agent een klap geeft, dan moet je een gevangenisstraf. En daar kan ik het nog mee eens zijn ook. Maar wat ik heb begrepen is dat het betoog is geweest. Het is een duw geweest. Nou, er worden heel wat agenten geduwd en daar uh, ben ik het helemaal niet mee eens. Dat mag niet. Maar daarvoor hoef je niet een gevangenisstraf te krijgen als jij... Een duwtje geeft. Dat is wat anders dan een, een slag. En wat ik jammer vind, is in deze zaken dat er geen persbericht is uitgegaan van uh, de rechtbank om te laten weten waarom die straffen zo zijn uitgedeeld. Ze hebben eigenlijk, hè, eigenlijk weten we te weinig, we hebben te weinig ja, kennis van zaken en bolleen. daarom zijn we, roepen, we, roepen we allemaal wat. Maar ja. wat, wat, wat ik wel vind, en daar ben ik het wel bijvoorbeeld eens met um, uh, Jan Willem van der Pol. die ook ja. vandaag zegt, hij is van, uh, van de politievakbond uh, en uh, ja. waardering en erkenning politie. En hij zegt van ja politiemensen als je die als je eh, als je daar bijvoorbeeld vuur naar nou gooit ja dan moet je harde straf en dan denk ik eh, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens ja maar ik ook alleen is het probleem dat we dit dossier niet goed genoeg kennen en Om dat als dit een echte ja, en als dit een rechter is geweest die inderdaad wellicht licht heeft geoordeeld... Nou, dan is het goed dat het OM OEM in beroep gaat. Precies. Dat zal dan ook wel zijn. Dus dan moeten we, ik ben met je eens, dat 40 tot 60 uur werkstraf... dat is een vrij lage straf. Mm -hmm. Dat is niet zo hoog. En zeker als je daadwerkelijk, als er vuurwerk is gegooid naar agenten... en uh, of een klap is gegeven aan een agent, ben ik me eens dat dat te lage straf is. Ja. Maar als niet is komen vast te staan dat daadwerkelijk naar agent is gebeurd... alleen een agent heeft dat opgeschreven, die wordt wel geloofd... maar eigenlijk is er ook een hele goede mogelijkheid... dat iemand een rotje heeft gegooid en per ongeluk bij die agent terecht is gekomen... Ja, als je het woord per ongeluk al hoort, dan wordt het al een heel ander verhaal. En natuurlijk gelooft nu niemand dat... omdat en jij en anderen over elkaar heen vallen van belachelijk lage straffen. Maar we zijn er niet bij geweest. Misschien was het wel per ongeluk. En, en dan een ander punt, want het OM, ja. OM die zegt eigenlijk... van: oké, okay, oud en nieuw is anders, dus wij gaan ook uh, hogere eisen, zwaardere eisen... Ja. Uh, 5, 7, tot 75 procent meer dan anders dan normaal. Uh, ja. En de rechter zegt nee... Het Klomen. oud en nieuw is een avond als alle andere avonden. Is, ja. is daar, is daar een, qua wetten zijn daar, kan er verschil worden gemaakt tussen avonden? Nee, er kan wel een verschil worden gemaakt. En dat is er al in het beleid van het OM, van het Openbaar Ministerie... Die hebben bijvoorbeeld ook een beleid van dat er hogere straffen worden geëist bij geweld tegen hulpverleners. ben ik helemaal voor. Mm -hmm. Dat mag hulpverleners, een belachelijke uh, situatie in Nederland, dat hulpverleners steeds vaker worden aangevallen. Dat zou nul moeten gebeuren. Die zijn er ook voor jou. Of wie het ook is. Brandweer, Precies. politie, ambulances, die zijn er ook voor jou. Dus die mag je nooit aanvallen. Je moet er altijd vanuit gaan dat ze hun best doen om mensen te helpen op dat moment. Daarvoor zijn ze er. Maar en daarvoor vind ik ook dat je zwaarder moet straffen. Maar om nou te zeggen, op de jaarwisseling, dat is een ander feest dan uh, met kerstmis of met luilak, of weet ik veel, dus daar moeten we zwaarder straffen. Ja, ik zie het verschil niet zo, dus daar ben je niet zo mee eens. Nee. Wel met vuurwerk. Je kan wel zeggen, hè, dat worden steeds meer bommen. Eh, dat moeten we zwaarder straffen. Het is een soort bom. Daar ben ik het dan wel weer mee eens. Maar ja. niet omdat het toevallig oud en nieuw is. Nee, en, en inderdaad, als er dus vuurwerk gegooid is naar mensen... dan zou je kunnen zeggen, dat dat is gevaarlijk, dat gebeurt anders niet. door, door, door Normaal in het jaar, want je mag helemaal geen vuurwerk afsteken. Ja. Dus dat straffen we inderdaad op een andere manier. Ja, daar ben ik mee eens. Ja, klopt. Nou, heel goed. Ik, ik kijk even op Twitter. of de, Want de, daar is het uh, heel veel verschillende reacties. Hier, Jeff Dadema, die zegt... rechters moeten toetsen aan de wet en niet straffen uit emotie. Hashtag oneens. Um, eh, ombudsman Voedselbank die zegt. Uh, maar het is niet genoeg. Preventie is uh, uh, niet best. Kinderen, met name in de stad, hebben toezicht nodig op straat. En Ramon zegt, de politie komt niet alleen zelf weg met geweld, maar beschermt ook beveiligers, portiers die excessief geweld gebruiken. Um, strenge straffen dat tuig, zegt Ingrid van der Maat gevolgen zijn voor eigen rekening geen rottigheid uithalen dan. Uh, raak je je baan ook niet kwijt. Uh, Mark, nog even één vraag. Uh, ja. OM heeft dus vandaag aangekondigd om in uh, hoger beroep te gaan. Uh, ja. Maar zelfs de hoogste baas van het OM... die, die bemoeide zich er vandaag mee. Uh, Vind je dat eigenlijk een goede zaak? Dat het OM zo hierop ingaat... dat ze dit ontzettend belangrijk vinden? Kunnen we zeggen van wat hij heeft gezegd? Want nou, die heb ik niet meegekregen. Herman Bolhaar die zegt uh, letterlijk... dit. Uh, het gaat hier om grof geweld tegen ordehandhavers. Uh, en dan moet er een stevigere reactie komen dan deze van de rechter. Nou. Ik, ik begrijp hem, ik begrijp ook dat hij het zegt, juist omdat dat geweld tegen hulpverleners en politie uh, steeds erger is geworden. Dus hij moet ook een geluid voor de organisatie laten horen van kijk, we treden hier hard tegenop. Dus ik snap dat, dat mag hij ook, dat is ook zijn taak. En als ze in beroep gaan, dan is het aan het hof, het gerechtshof, de hogere rechter, om dan te beslissen wat ze moeten krijgen. Precies. En op zich vind ik het een juist signaal wat hij afgeeft en ook dat hij zich als topman, daarmee bemoeit. dat hij laat zien dat... De agent op straat, luisteren. we laten jullie niet in de kou staan. Maar laat de rechter uitmaken of je inderdaad straf moet krijgen of niet. Kraak strafrechtadvocaat Mark Turrings. Dank, uh, dank dat je bij ons even in de uitzending wilde komen om hierover Heerlijk, mee te praten. Um, okay. En ik ga meteen door naar uh, Harry Heidekamp. Uh, die belt uit Hellevoetsluis. Goedenavond, meneer Heidekamp. Goedenavond. Bent u het met me eens? Uh, want ik zeg uh, harde straffen. En ik hoor net uh, de advocaat zeggen, moi, dat, uh, dat is misschien iets te kortzichtig. Ik ben het op zich met de stelling eens, mm -hmm. uh, volmondig. Uh, de advocaat die heeft ook een heleboel zaken gezegd die uh, inderdaad wel uh, ja, hout snijden. Maar wat mij is opgevallen na een jaar, in, met name in de uh, berichtgeving over uh, de snelrechtszaken en de uitspraken en de afloop, vooral dan even de afloop daarvan... Mm -hmm is dat de daders of de dadertjes, in ieder geval een deel daarvan, die, is, uh, die zijn uh, in beeld geweest en die hebben het daar ook op commentaar gegeven. En die vonden het eigenlijk alleen maar leuk en het was wel grappig en het was een hele ervaring en dit en dat. Precies. Ik denk ja, dan wordt het het straffen en uh, de hoogte van de straf en, en, en, de, en de aandacht die, die vooral de kleine, de lage straffen krijgen, nee, dat heeft absoluut niet de, de, de uitwerking die een straf... ...volgens mij beoogd te hebben dat exact. de dader tot, tot bezinning komt, zeg maar. Het wordt op deze manier een beetje een lachertje. Het werd gewoon een feestje. Ze zijn geïnterviewd met capuchons op onherkenbaar... ...en oh, het was allemaal wel leuk en grappig en dit en dat. Ja, nee, het moet je maar overkomen als politiegerent. Ik ben zelf politiegerent geweest. En uh, je bent uh, handhaver en gezagdrager. Uh, ja... En een advocaat zei het ook hoor, ik bedoel, uh, ja. een dultje moet, moet kunnen en, en, en, uitge en uitgejouwd worden moet ook kunnen. Dat is mij ook overkomen en het overkomt door iedereen en alles. Maar eigenlijk hebben ze het zelf al verteld, de verdachten, de het, ja. het was gewoon leuk. Zinnig. Op naar de volgende keer. Ja, heel zinnig punt. U bent zelf agent geweest. En dat is altijd goed om te horen dat u ook zegt van... Hè, uitgescholden worden, ach, dat hoort er soms bij. Dat kan best gebeuren. Maar uh, als het te ver gaat, uh, als er echt geweld wordt gebruikt... dan moet je hard optreden. Dank u wel voor het inbellen. En u kunt blijven bellen 0800-1121. 0800-1121. Of twitteren, hashtag eens, hashtag oneens, hashtag VNL. Ondertussen ga ik eerst naar de voorzitter van de VMHP. Dat is een van de politievakbonden, Sanna Eigenhorn. Goedenavond, mevrouw Eigenhorn. Goedenavond. Ja, um, in eerste instantie, even de, ik zeg dat rechters wakker moeten worden... want ze moeten strenger gaan straffen. Bent u daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Want uh, het signaal moet zijn, gewelddadig gedrag wordt niet getolereerd. Van hulpverleners blijf je af. En als blijkt dat uh, zeg maar het strengere strafeis uh, niet effectief is... dan is dat weer gezagsondermijnend. Mensen moeten heel goed van tevoren weten... dat als ze aan hulpverleners zitten, dat daar gewoon... een goed een grote reactie opkomt. En dat is terecht. Maar vindt u dan dat het OM eigenlijk een inschattingsfout heeft gemaakt... door vorige week aan te kondigen, we gaan harder straffen... terwijl ze eigenlijk natuurlijk alleen maar de eisen stellen... en dat nu blijkt dat de rechters daar helemaal niet mee eens zijn? Ja, het, uh, het is misschien wat populistisch gezegd van we gaan uh, harder straffen. Het is al veel langer bekend en dat is een, uh, een discussie die uh, een paar jaar geleden is begonnen... En uh, dat uh, er uh, een vraag is naar het strenger straffen uh, van geweld tegen hulpverleners. Dat betekent dat er OM 200% meer kan eisen. Dus als er ergens uh, maximaal drie jaar op staat, dan kunnen ze daar nog eens zes jaar uh, extra bij eisen. En uh, nou ja, het OM volgt die lijn. Ja. Het, uh, uh, zeg maar de officieren van justitie geven heel duidelijk het signaal af van, nou, van hulpverleners blijf je af. En uh, nou ja, als een rechter daar een heel mild oordeel over geeft... dan is dat uh, niet uh, de boodschap die wij ook als VMAP heel graag uh, terugzien. Precies, want wat vindt u ervan bijvoorbeeld? Laten we gewoon naar één uh, zaak van vandaag gaan. Daarbij heeft een, iemand een rat draaien... heeft met vuurwerk naar een agent gegooid. De rechter zegt ja, dat is gebeurd. U heeft namelijk bekend. Uh, maar het, uh, de, de beste meneer, de beste dader zegt... ja, maar dat was per ongeluk, ik heb niet expres gedaan. En dat is geaccepteerd. Dat is toch onacceptabel? Ja, de, ik ken de, de, de zaak zelf niet. Maar gewoon het vuurwerk per ongeluk naar politiemensen gooien. Politiemensen zijn uh, tegenwoordig heel goed zichtbaar in hun gele jassen op straat. En dan, uh, nou ja, dan is het wel heel toevallig als iemand toevallig een, uh, een rotje of vuurwerk naar politiemensen gooit. En ook als je kijkt uh, hoeveel letsel er is, hoeveel oogletsel, ja. hoeveel risico je tegenwoordig loopt. Uh, als er vuurwerk in de buurt van je ontploft, dan is dat gewoon onacceptabel. Heel duidelijk. Sanne eigen van de VMHP, de politievakbond. Dank u wel Super. voor het. Uh, dank uh, voor het uh, meewerken aan de uitzending. En u kunt ook uw mening laten horen. 0800 1121. Of uh, u kunt twitteren. Ik zie een tweet binnenkomen van Rogier Michielsen. Die zegt, onze boefjes, die lachen zich dood. En Wijnand Weerdenburg, die zegt... kans gepakt te worden is al klein. En dan ook nog een nietszeggende staf. Want dat is natuurlijk ook nog waar, hè. Heel veel van de mensen die... Uh, heel veel die worden niet eens opgepakt. Stefan die twittert, ik zeg de doodstraf minimaal. Alles wat minder is, is uh, te min... Nou, dat vind ik wel een hele gekke tweet en uh, die gaat wat mij betreft veel en veel te ver. Maar laten we eens even kijken wat u zegt, u, de mensen die inbellen. Ik ga naar Heerenveen, Geert Huytema, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, harde straffen zeg ik, streng zijn voor mensen die, uh, die wandaden plegen rond Oud en Nieuw. Wat vindt u daarvan? Totale onzin. Ik vind niet, ik vind niet dat, uh, dat wij als, als, als, als, als luisteraars, uh, lezers van kranten, je uh, dan ook, gewone burgers, op de stoel moeten gaan zitten van een rechter. Daar hebben wij een rechtelijke macht voor. En ik vind wel, als je als politieman een, een rotje naar je toe gegooid uh, krijgt, dan moet je naar de mannetje toe lopen en hem een tik op zijn neus geven. En dan doet je het niet weer. Ja, well. maar, maar, maar nu begrijp ik u helemaal niet. Want um, u vindt dat ik niet op de stoel van de rechter ga zitten. Dat doe ik ook nee. helemaal niet. Maar u bent ja. wel dat, uh, dat agenten gewoon mensen in elkaar slaan? Nee, ik vind wel dat als jij als politieagent uh, bedreigd wordt... Uh, je krijgt een rotje naar je toe gegooid... dan moet je niet je notitieboekje pakken... maar dan moet je dat mannetje pakken. Ja, precies. Je moet meteen de hand boeien om de handen en meenemen. Nou. Maar dat vind ik nog niet. dat we, Als zo'n politieman dat doet, dat vind ik hartstikke goed. Maar je moet niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Maar ik zit niet op de stoel van de rechter. Ik vind het onacceptabel dat er als er vuurwerk wordt gegooid. Als een rechter die zegt letterlijk: ja, er is vuurwerk gegaan richting de agent. Maar het kan ook toeval of per ongeluk zijn geweest. En dat vervolgens iemand met één dagcel ervan afkomt. Dat kan toch nooit de bedoeling zijn? Nou wel, maar daar is een rechter voor. Ik vind ik nu... was ook zo'n een discussie over minimumstraffen. straffen. Maar nou, daar kunnen we alle rechters wel naar huis sturen. Daar hebben wij een, recht, een rechtsstaat voor. Dat bepalen rechters. De rechter bepaalt achteraf aan de van feiten. Jongens, waar kunnen we op uitkomen qua straf? Ja. Nou, en, de, en deze man heeft gewoon geoordeeld, of vrouw, weet ik niet, uh, die rechter in ieder geval, die heeft geoordeeld van, jongens, dit zijn niet voldoende bewijzen om die man op te sluiten. dus doen we het niet. Ja, maar nou, wel voldoende bewijzen om te straffen, want u heeft het wel gedaan, maar één dag zelfstraf is uh, meer dan genoeg. Wij zijn het niet helemaal met, helemaal met elkaar eens, uh, nee. maar uh, dank in ieder geval voor het inbellen uit Heerenveen, Geert, Huytema, en overigens uh, ben ik, uh, geef ik wel aan dat de rechters in Nederland zeker van goede kwaliteit zijn, daar gaat het niet om, het gaat er hier alleen omdat ze niet de lijn volgen van het OM. Want het OM had vorige week aangekondigd om harder te straffen... Um, en tot wel 75 harder, althans de eisen veel harder en hoger te stellen. En het, de, de rechtbank doet daar helemaal niets mee. Marie-José uit Keken, goedenavond. Ja, goedenavond. U spreekt met Marie-José. Ja. Hoort u me goed? Ik hoor u goed, vertelt u maar. Ja, ja. Uh, ik ben het uh, gedeeltelijk uh, eens met uw stelling. Waar bent u het niet met uh, mij eens? Maar het, het, uh, het gaat er mij om uh, dat, uh, ja, wat wordt er ja, wat, wat wordt, uh, bedoeld met de strenge straffen? Naar mijn idee, ik werk zelf al heel lang bij justitie, ja. uh, moet je gewoon diegenen die, die uh, misdaad begaan, die je het misdaden, financieel heel hard aanpakken. En vooral de ouders van jongeren. Ja, uh, omdat, omdat dat vaak het hardste aankomt. En ik sta ook zeer verbaasd, dat heb ik al aan een van de medewerkers doorgegeven. dat die advocaat zo slap is. Ik bedoel, die advocaat die geeft al aan. als een politieagent een duwtje krijgt. ja. ja, dan moet je eigenlijk niet moeilijk over doen. Nee, precies. En, uh, dat rotje, dat rotje, dat kan misschien wel. in de buurt komen van een politieagent. ja, je hebt geen bewijs of, de, of iemand dat expres heeft gedaan. Wat is dat? Een slap gedoe, allemaal hier in Nederland. Precies, Mario C. Het is... Heb nog één ding? De politieagent die zegt ook aan... ja, je moet, het moet kunnen dat je uitgejouwd wordt. Als je dit deze politieagenten hè, vergelijkt met bijvoorbeeld de carnavalsdieren in Spanje, wij komen veel in Spanje. Mm -hmm. Daar is respect voor de politie. Precies. Ik ben Mario C. We zijn het, grotendeels met elkaar eens inderdaad meer ja, respect dus moeten dus hebben voor onze uh, ordehandhavers. Dank. Het van, hoor. Nou, helemaal dan dan nou, de... goed. Dankjewel, Mario C. Dank voor het uh, bellen. Um, we gaan uh, naar een volgende lijn. Ik ga eens even kijken. Pieter Hogerwerf uit Hillegom. Goedenavond. Hey, goedenavond met Pieter. Ja, bent u met me eens dat uh, harder moet worden gestraft? Nou, nee, niet echt. Waarom niet? Het klinkt raar. Ik, uh, ik ben nu bijna 60 en ik ben ook puber geweest van 14. En ik heb die dingen ook uitgehaald. Ja. En ik ben blij dat er toen ook uh, nog geen bureau halk bestond. Maar al deze bellers die, uh, die er nu dus zo tegen zijn... die hebben het ook uh, in de pubertijd gedaan. Maar meneer Hogewerf, het gaat niet hier niet om pubers. Het gaat hier gewoon om volwassen mensen. man van 43 bijvoorbeeld. Die, uh, die werkt als beveiliger uh, bij het ministerie van Algemene Zaken... en gewoon uh, iemand knock-out slaat. Ja, dat kan. dat kan natuurlijk niet, maar het wordt ook wel uitgelokt. Als, uh, als ik hier zie op OWS avond dat ze op straat een paar dozen in de fik steken... Ja. en dat het brandweer komt en uitstapt en het uitstuit... Dan gaat het te ver, vindt u? Ja, dan is het ook een beetje uitleg. Nou, heel duidelijk. Meneer Hogewerf uit Hillegom, dank u wel. Eens even kijken op Twitter. Gaat het, uh, is het behoorlijk druk op dit onderwerp? Ik zie hashtag WNL. Straks wordt onder invloed rijden ook niet meer gestraft met gevangenisstraf... of intrekkerijbewijs als dader baan zou verliezen. Dat ging om het punt dat een rechter had gezegd dat iemand een baan kan verliezen. Dat zegt Aldo Nero. En John Jansen zegt belachelijk lage straffen. Ik heb 75 uur gekregen voor ongeluk met letsel. Ik voel me genaaid lijkt me een beetje een, een cynische tweet. Tom Luijten die zegt, hashtag WNL, als we met z'n allen vinden dat we te laag straffen... laten we dan in plaats van klagen de wet veranderen. Leg de minimum vuurwerkstraf vast. Totaal geen gek idee, uh, Tom Luijten. En arbeidersvolk die zegt, hashtag WNL, laat het korps mariniers maar opvoedkampen maken... of dienstplicht van drie jaar als straf. Ik ga nog proberen om heel even snel naar één beller te gaan. We zitten al in de laatste minuut. Meneer Verburg gaat zusteren. Ja hoor, met uh, Verburg. Ja, houdt u het kort. Bent u het met me eens? Ja, ik ben volledig met u eens, maar de rechters, die zijn bang. Ze zijn bang voor de van de daders. Ja. En ze geven dan een straf, die wordt gehalveerd. En dan uh, zitten ze nog met een paar maanden of weken. Precies. En dat betekent dat ze er genadig vanaf komen. Dus het ligt absoluut aan de rechters. Het ligt absoluut aan de rechter, zegt u. Meneer Verburg, dank voor het inbellen uit Zuster. Een uitzending waarop veel is gebeld. We hadden het over rechters die wakker moeten worden... en oud en nieuw daders harder moeten straffen. De laatste tweet, want op Twitter ging het ook los is uh, van Ruud Veenema, die zegt, ik vind dat rechters onder het gezag van WNL moeten worden geplaatst. Nou, dat is een mooie kniphoog, zo aan het einde van de uitzending. Zometeen hier kunststof met de directeur van het Concertgebouw Simon Reining te gast. Avondspits is er morgenavond weer, om half zeven. Tot dan. Raket terugzakken.